3 uur. Het NOS-journaal. Raymond Serré. In Jeruzalem zijn zeker twintig mensen gewond geraakt door een bomaanslag op een bus. Vier van hen zouden er slecht aan toe zijn. Of het een zelfmoordaanslag was, is nog onduidelijk. De bom ging af tussen twee stadsbussen bij een congrescentrum tegenover het busstation van Jeruzalem. Correspondent Sander van Hoeren. Dus een explosief lijkt het nu buiten twee bussen. Bussen die zwaar beschadigd zijn en dus ook de mensen eh, daarin. Vooralsnog lijkt het dat er geen doden bij gevallen zijn. Twintig gewonden spreken Israëlische media nu over waarvan vier zwaar gewond. In Israël zijn lange tijd geen aanslagen gepleegd... mede door strenge veiligheidsmaatregelen na de tweede Palestijnse opstand. Die begon in 2000. De laatste tijd waren er aanvallen over en weer... tussen Israël en de Palestijnen in de Gaza-strook. Premier Netanyahu van Israël heeft na de aanslag zijn reis naar Rusland uitgesteld. De Amerikaanse filmactrice Elizabeth Taylor is overleden. Ze speelde in films als Cat on a Hot Tin Roof, Who's Afraid of Virginia Woolf en Cleopatra. Je zal. Wat? je knees. Je de proconsul van Rome vragen. Ik het Julius Caesar. Ik het van je. Taylor won in haar carrière twee keer een Oscar... voor de rol van Call Girl in Battlefield 8... en in 1966 voor haar rol in Who's Afraid of Virginia Woolf. Haar ziektes, alcohol en pillenverslaving... werden vaak breed uitgemeten in de pers. Net als haar vele huwelijken, Taylor is acht keer getrouwd geweest... waaronder twee keer met de acteur Richard Burton. Elizabeth Taylor is 79 jaar geworden. Turkije gaat meedoen aan de NAVO-actie om naleving van het wapenembargo tegen Libië te controleren. De Turken sturen vijf oorlogsschepen en een onderzeeër naar de Middellandse Zee. Ook 15 andere NAVO-landen hebben een bijdrage toegezegd. De Turkse regering had onlangs nog kritiek op de manier waarop het vliegverbod boven Libië wordt afgedwongen. Op het hoofdkwartier van de NAVO wordt vanmiddag besproken welke rol het bondgenootschap krijgt bij het toezicht op het vliegverbod en het wapenembargo. De Amerikanen willen de eindverantwoordelijkheid voor de operatie tegen Libië overdragen aan de NAVO. Ado-speler Lex Immers moet vijf duels worden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. Dat is het strafvoorstel van de aanklager betaald voetbal tegen Immers, die zich schuldig heeft gemaakt aan antisemitische uitlatingen. Hij zong na de overwinning tegen Ajax in het supportersroom van Ado een voor Joden kwetsende tekst. Trainer John van den Brom, die erbij stond en niks deed, zou één wedstrijdschorsing moeten krijgen. Immers en van den Brom hebben al een paar keer excuses aangeboden en afstand genomen van hun gedrag. De livebeelden uit een Vossenburg in de Oostwaardersplassen zijn een hit op internet, zegt Staatsbosbeheer. In twee weken tijd zijn de beelden ruim 640.000 keer bekeken. Staatsbosbeheer installeerde begin deze maand een webcam... om bezoekers van de internetsite Volg de Vos... een kijkje te geven in het leven van de Vossenfamilie in de Burcht. Dit was in Nederland nog niet eerder gedaan. Een woordvoerster van Staatsbosbeheer. Ik denk dat het vooral heel erg aanspreekt... dat, um, uh, dat, je, dat je nu iets ziet via de webcam wat je normaal niet ziet. Vossen zijn echt ook fascinerende dieren. Uh, ja, we weten eigenlijk niet zo heel erg veel van ze. En ja, wie heeft er nou wel eens echt een vos in, in, het, uh, in het echt gezien? De internetverbinding in de Oostvaardersplassen hapert wel af en toe. En verder heeft een spin zijn web precies voor de lens van de camera geweven... waardoor het beeld steeds vager wordt. En dan het weer. Vanmiddag nog volop zon. Vanavond en vannacht helder en fris. Morgen in het noorden bewolkt. Elders vrij zonnig. Temperatuur 11 graden op de Wadden tot 18 graden in Limburg. ANUB Verkeersinformatie. Er staan drie korte files op de A2... de randweg van Eindhoven richting Maastricht. Tussen knopend Eckersweijer en knopend De Hocht twee kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A10 West naar Zaanstad voor de Koenten 3. En de A15 naar Europoort bij Spijkenisse, twee kilometer. Het is woensdag 23 maart, dag van de positieve energie. Vandaag gaan we de besluitloze medemens energie geven omdat ze stoppen met dralen, niet langer schijnbewegingen maken... maar standaardpeden naar de boekhandel gaan voor het Boekenweekgeschenk. Nu kan het nog, want de Boekenweek is bijna voorbij. Hup, ja, doe dan. Je kan het. Echt. NS is hoofdsponsor van de Boekenweek. Wist u dat Nuon en Essent vervuilende kolencentrales willen bouwen aan de Waddenzee? Gelukkig heeft Greenpeace goed nieuws voor klanten van Nuon en Essent. U kunt nu de stekker eruit trekken. Stap over naar een echt groene energieleverancier. Dat gaat heel makkelijk. Via xswitch.nu En het is vaak nog voordeliger ook. Tijd om te switchen. www.xswitch.nu. Als tv- of radioadverteerder voert u campagne met een doelstelling. Maar gaat u die doelstelling halen? Met Ster Measure weet u het antwoord.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gruteke. Goedemiddag van harte, welkom bij Dit is de Dag. Met dit half uur de zoektocht van de gemeente Millingen naar een partner... om zo uit de financiële problemen te komen. En straks gaat Jozef Asgari in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Jozef, goedemiddag, waar ga je het over hebben straks? Ja, goedemiddag. Ik ga het hebben over het uh, mensbeeld... wat uh... Dick Swaap heeft over ons. Het is een hele schalle boodschap. We kunnen eigenlijk niks doen aan ons leven. We hebben verschrikkelijk niet over vrije wil en daar wil ik het graag met hem over hebben. Goed, dat gaan we straks doen. Maar eerst gaan we naar Elko Bos van Roosentaal. Elko Bos van Roosentaal is de correspondent in de Verenigde Staten. En met hem gaan we het hebben over het overlijden van Elisabeth Taylor. Goedemiddag, Elko. Goedemiddag. Ja, wat is er bekend over haar dood? Waarin is zij overleden? Ja, hartfalen, dat heeft haar agent eh, gezegd. Dat kan natuurlijk over van alles gaan. Maar ze lag in een ziekenhuis in Los Angeles. Eh, lag daar al een aantal dagen. En is overleden in het bijzijn van haar beide zoons en haar beide dochters. Ja, hartfalen is wat haar agent eh, nu heeft gezegd. Eh, we wisten van Elizabeth Taylor dat ze heel erg met haar gezondheid kwakkelde. Dat deed ze al tientallen jaren. En dat ging van versleten heupen. Tot um, uh, huidkanker, waar ze last van heeft gehad. Um, heel veel ziekenhuisopnames, heel veel depressies ook, heel veel medicijnen. Um, het was natuurlijk een wat tragische dame. Maar ook iemand die twee Oscars won. en die ja, meer star power had, kan je zeggen. dan welke actrice dan ook van haar generatie. Ja, verscheen ze de afgelopen jaren ook nog in het openbaar? Waar zij heel erg actief mee was de laatste jaren was uh, AIDS, geld inzamelen voor de bestrijding van AIDS. En daar zag je haar af en toe nog wel veel filmrollen, deed ze niet meer. Maar ja, ze, ze was continu op het scherm, bijvoorbeeld ook bij Larry King. Die had hem vaak te gast, die hadden veel gemeen. Allebei veel huwelijken ook achter de rug, generatiegenoten zaten heel erg diep in Hollywood allebei. Daar zag je haar nog wel, maar op het grote scherm bijna niet meer. Ik kan me een bijrolletje herinneren ja, in The Flintstones, een, een, een, een, comedy, een actiecomedy van een aantal jaar geleden. Misschien dat de nieuwe generatie haar daarvan kent. Andere generaties, generaties ver voor mij overigens, ja, uh, die kennen haar uit. Cat on a Hot Tin Roof, Giant, film met James Dean. Um, Who's Afraid of Virginia Woolf, dat soort films. Daar ja. is ze echt beroemd mee geworden. Ja, is er nou, denk jij, vooral in de gedachten van de Amerikanen... vanwege haar hoeveelheid huwelijken achttal, of vanwege toch die rollen in die films en die Oscars? Nou, ik, dat hangt een beetje van de generatie af, denk ik. Ik, ik, ik vrees dat inmiddels uh, die acht huwelijken... de herinnering um, aan die films wel een beetje hebben verdrongen. Um, de, de, het laatste huwelijk uh, sloot ze met een, met een bouwvakker... die ze had leren kennen in de Betty Ford Clinic. Een kliniek in Californië waar je wordt behandeld... als je te veel van drank houdt. Waar dat ook echt een probleem wordt. Ja, dat soort verhalen, dat soort huwelijken... werden breed uitgemeten natuurlijk uh, in de Roddl pers. Richard Burton, haar beroemdste echtgenoot. Misschien wel met wie ze twee keer trouwden. En ze koopt voor al die huwelijken ook vaak bijzondere locaties. De ene keer op de ranch van Michael Jackson in Californië... en de andere keer voor een, voor een, uh, een soort uh, een Afrikaanse leider... ergens bij een stam in Botswana. Ja, als je op dat soort plekken trouwt, dan trek je ook uh, de camera's aan. Ja, Dan krijg je zeker de aandacht. Hoe, hoe wordt er gereageerd op haar overlijden nu? Er is nog niet zo verschrikkelijk veel gereageerd. Ik, ik zag dus vooral uh, Larry King. Dat was eigenlijk de eerste reactie. Hij zei, uh, Elizabeth Taylor was een friend for life. Voor mij er komen ongetwijfeld nog veel meer filmsterren die we vandaag gaan horen. De eerste reactie kwam van haar zoon. Nogmaals, beide zoons, beide dochters waren erbij toen ze overleed. En haar zoon zei, ja, mijn, mijn moeder, we waren heel trots op haar. Ze had humor, ze was er altijd voor ons. En vooral, she lived life to the fullest, zei hij. Ze heeft voluit geleefd. Nou, dat wisten de Amerikanen al lang. Oké, okay, dankjewel Elko Bos van Rosenthal over het overlijden van de filmster Elizabeth Taylor. Ja, en u had nog de dichter bij de dag te goed vandaag. Eh, want voor drieën kwamen we daar niet meer aan toe. Nu wel, Tim Bardijs. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij maakt je debuut in de meteen uh, hectische uitzending. Uh, ja. We zijn heel benieuwd naar jouw gedicht. Laat horen. Exit-strategie. Liever breng ik dit niet naar buiten. Maar met drank, pillen en mijn huwelijken had ik eigenlijk niet zoveel te maken. De randverschijnselen vond ik als actrice wel interessant. Na deze uitzending zal ik beter begrijpen waarom ik ben wie ik was. Dat geldt ook voor u. Beneden zijn ze op dictatorjacht en roepen ze daarover in spreekkoren. Dat is een onuitroeibaar fenomeen. Net als de batenanalyse van een mensenleven. Ik zal maar niet vertellen wat ik riep. Misschien ben ik in het leven gaan doen wat ik in de film ook deed. Ik ben nu vrijgelaten uit mijn isoleercel. Dat was mijn exitstrategie. Er valt natuurlijk altijd wel weer wat op te vinden. Dat geldt ook voor u. Dankjewel Tim Pardijs voor dit prachtige gedicht. We gaan het op de website zetten www.ditistedag.nu Gaan we naar Millingen. Afgelopen week trok de gemeente Millingen aan de Rijn de aandacht met een opmerkelijk bericht. De armlastige gemeente wil zichzelf opheffen. Eigenlijk wil ze fuseren met haar buurgemeente, maar die staan niet zo te springen. Wat is er aan de hand en hoe moet het nu verder? Verslaggever Maarten Hag maakte een reportage over het muurbloempje van Gelderland. Ja, we zijn natuurlijk kleine gemeente. We hebben weinig eigen inkomsten. We willen heel graag samengaan met andere gemeenten... en samenkomen tot een grotere gemeente. Dit is het verhaal van Millingen aan de Rijn. Een bevallig dorpje in financiële problemen. Dat lonkt naar de jongens uit de buurt, maar met wie niemand wil dansen. Dan willen we bierkons niet hebben. En groes niet. Die willen ons niet hebben, waar moeten we dan naartoe? Vertelt u het wel eens? Millingen telt nog geen 6.000 inwoners... en ligt weggestopt in het zuidoostelijke hoekje van Gelderland. Ja, wij liggen ingeklemd tussen de Duitse grens, de Rijn... en een prachtig natuurgebied, een bijzonder unieke landschap, rivierenlandschap. Het dorpje kent een rijk verenigingsleven. Zo is er een tennisvereniging, een voetbalvereniging, een carnavalsvereniging. Zelfs twee Varenkorpsen. Mensen willen graag allerlei zaken doen, maar moeten dat dus zelf bekostigen. Want de gemeente heeft dus niet de middelen om dat te subsidiëren. En dat ondanks het grote geldgebrek. Burgemeester Marianne Schuurmans is trots op het dorp... met haar actieve, initiatiefrijke inwoners. Het ziet er waanzinnig schoon uit, hè? Komt allen tot mei. Ja, het heilig hartbeeld uh, staat hier als het middelpunt van, uh, van Millingen. En er is een man hier in Millingen, die vindt het zo belangrijk... dat dat beeld ook uh, goed uitziet, dat hij uh, twee keer per jaar komt... en dat beeld helemaal zelf schoonmaakt. Een beeldbepalend standbeeld dat niet wordt onderhouden door de gemeente... maar door een inwoner. Dat is typisch Millingen. Millingen, dat is een plek waar een traditie bestaat van zelfwerkzaamheid. Uh, mensen zijn gewend om zelf zaken op te pakken. Kijken niet naar de overheid, maar doen het zelf. Maar dat eigen initiatief is noodgedwongen. Want om geld van de gemeente hoeft men in Millingen niet te vragen. Dat is er al jaren niet. Millingen heb ik Nou, niet leuk natuurlijk hè. Nee. Elke is als iets is... Uh, het komt erop neer dat wij uh, op een budget van uh, 10 miljoen per jaar een tekort hebben van 1,2 miljoen. En dat moet zichtbaar zijn op deze plek geloof ik. Ja. We zijn even doorgelopen naar uh, het oude dorpshuis. Ja, Dat ziet er niet best uit. Veel afgebladderde verf aan de buitenkant. Ja, we hebben hier het dorpshuis, het hart van de, onze gemeente. En wat je ziet is dat wij afgelopen jaren niet in staat zijn gebleken om dat te onderhouden. En je kunt dat zien, want al het houtwerk ach, ach, ja, is aan het helemaal verrotten. verrot, ja. Hoe lang is hier niks aan gedaan? De afgelopen decennia. En eigenlijk is dit pand uh, absoluut niet meer geschikt om onze activiteiten in te hebben. Maar ja, het is wel ons dorpshuis. Een dorpshuis dat op instorten staat. Vrij is het niet. Maar de financiële problemen zijn inmiddels zo groot dat Millingen ook niet meer in staat is om goed te zorgen voor haar behoeftige onderdanen. Zoals een wet op maatschappelijke ondersteuning dus wat een bijstand. Bijvoorbeeld ook schuldhulpverlening. Dat zijn allemaal zaken die wij moeten uitvoeren. Dat moeten we zelf voorbij leggen. Nou, dat gaat niet lukken als je te weinig middelen krijgt. Millingen klopte aan bij het Rijk voor een bijdrage uit het Solidariteitsfonds voor gemeenten. Je zou dus kunnen zeggen dat Millingen inmiddels een bijstandsmoeder is in een schuldhulpverleningstraject. Ten einde raad plaatste ze een contactadvertentie. Gezocht? Lieve, zorgzame echtgenoot. Als je nou ziet eh, hoe duur het is om een eigen gemeentebestuur te hebben... Dan, en we moeten bezuinigen, laten we dan bezuinigen op het gemeentebestuur. En laten we zoeken naar een, een, een grotere gemeente waar we in op kunnen gaan. Dus wij pleiten voor herindeling. Klokgelui in de gemeente Groesbeek. Een van de belangrijkste huwelijkskandidaten voor Millingen. Wordt hier een mooi huwelijk aangekondigd? Groesbeek onderhoudt tenslotte al enige tijd een latrelatie met Millingen. Alle ambtenaren zijn bijvoorbeeld al verdwenen uit het dorp aan de Rijn. En de Groesbeekse ambtenaren doen Millingen erbij. Maar Groesbeek staat bepaald niet te springen om voor Millingen door de knieën te gaan. Burgemeester Gert Prik. Die latrelatie bevalt ons eigenlijk wel prima. Omdat wij hebben geconstateerd dat wij door dat model van samenwerking van die ambtelijke organisaties... Eigenlijk de meerwaarde gerealiseerd hebben in termen van honderdduizenden euro's gezamenlijk voor de beide gemeentes. U zit er dus goed bij door die maatregel, maar voor Milling is het niet goed genoeg. Ja, dat is inderdaad een probleem. Natuurlijk wil ik niet onvriendelijk zijn, hè, dat zijn we ook nooit tegen elkaar. Maar je moet wel zakelijk vaststellen dat dat primair een probleem van de gemeente Millingen is... en niet een probleem van de gemeente Groesbeek. Groesbeek heeft dus niet veel zin om zich de financiële problemen van Millingen op de hals te halen. Net als de andere mogelijke kandidaten trouwens. Maar burgemeester Schuurmans wil even iets rechtzetten. Uh, maar onze vraag is ook niet om onze financiële problemen op te lossen. Want dat lossen we samen met Binnenlandse Zaken op. Uh, wat wij willen is, als we financieel weer sterk zijn en structureel weer gezond... om dan een grotere gemeente te vormen... waarbij we samen weer de zorg kunnen geven... en de dienstverlening kunnen doen aan onze inwoners... die onze inwoners verdienen. Millingen wil dus niet met Groesbeek trouwen om zijn geld... maar om samen sterker te staan. Bovendien heeft Millingen ook veel moois te bieden, vertelt Schuurmans. Dit stukje, daar komen zo'n 60 à 80.000 mensen per jaar langs fietsen. Het is dus een zeer toeristisch eh, omdat daar de Millingen waard is. Dit is het drukst bevaren stukje eh, rivier in Europa. Er komen 600 schepen per etmaal langs. En daar zie je de splitsing tussen de Rijn en de Waal. Dus er gebeurt heel veel op dat kleine stukje rivier eh, hier in Millingen aan de Rijn. Je bent u trots op? Bijzonder trots. Dus ja. dit is misschien wel de bruidschat van Millingen? Ik denk dat wij twee, dat we niet alleen veel bijzondere natuur meenemen. Maar ik denk ook dat wat wij meenemen is, zijn inwoners. Die allemaal bijzonder enthousiast inzetten voor hun verenigingen. En voor, om elkaar geven en elkaar kennen. En uh, niet als eerste naar de overheid kijken. Maar zelf proberen een oplossing te zoeken dat bleek bijvoorbeeld afgelopen zaterdag nog. We wonen hier veel jongeren en die jongeren die willen graag een plek hebben om elkaar te ontmoeten, maar ook daar is geen geld voor. En wat doet een ras echte Millingenaar dan? Een smalle doorgang. Kijk eens aan. Je ruikt nog naar verse verf. Ja, afgelopen zaterdag hebben wij dus hier in deze ruimte met uh, een stuk of 25 jongeren en vrijwilligers, raadsleden en collegeleden. Hebben we dus de hele zaterdag uh, staan schilderen en dat podium in elkaar gezet uh, en dat barretje uh, ingericht. Gewoon zelf aan de slag gaan dus. De plaatselijke bank sponsorde het materiaal... en tientallen vrijwilligers klusten een mooie jeugdruimte bij elkaar. We ons waardig, zoals Millingen zich overeind houdt. Dat is werkelijk fantastisch om te zien. Burgemeester Prik van Groesbeek spreekt met waardering over zijn buurvrouw. Daar kunnen wij hier in Groesbeek en heel veel andere gemeenten een hoop van leren. Een gemeente met een buitengewoon sterk gemeenschapsgevoel, grote solidariteit. Wat een bruidschat voor een aanstaande. Ja, Prachtig, maar dat is ook kenmerkend voor de identiteit en voor het karakter van Mellingen. Zoals Groesbeek ook een aantal karakteristieken heeft. Waarvan ik zeg, ja, daar hecht politiek Groesbeek voorlopig nog aan om die heel sterk vast te houden en te bewaren. Het lijkt een typisch geval van bindingsangst. Groesbeek blijft liever vragen zelf dan te trouwen met het armlastige Millingen. En zo dreigt Millingen een oude vrijster te worden. Maar... Nu gaat er een gerucht in het dorp dat aan de andere kant van de grens wel een bereidwillige prins op het witte paard woont. Eigenlijk ook wel iets van wat. Millingen bij Kleef, over de grens. Dan worden we nog Duitser ook nog. En de burgemeester bevestigt dat gerucht. Nou, de burgemeester van Kleef die zei van als niemand met jullie samen wil werken, jullie zijn zo uh, met ons uh, bevriend, dan kunnen jullie wel bij Kleef. Maar dat zien de inwoners van Millingen toch niet zo zitten. <laughs> kan niet, hè? Nou, nee, dat vind ik een uh, minder goed idee. Ja, of Kleef, moet, uh, moet Nederlands worden. Ja, dan, mag, dan is het wel oké. Okay. Dan zal het wel oké okay zijn, ja. En zo denkt burgemeester Schuurmans er ook over. En Toen heb ik geantwoord, fantastisch. Maar eigenlijk horen jullie bij ons. Want, uh, uh, het... ah, u draait het om. Ja, eigenlijk is het zo. Als je kijkt in de geschiedenis, dan liep Nederland tot ver Duitsland in. En we hoorden zij eigenlijk tot Nederland. Dus we hebben gezegd, we willen best wel kijken naar jullie. Maar dan moeten jullie een Nederlandse gemeente worden. En dan kunnen we gaan praten over herindelen met kleef. Maar dat zal wel niet gebeuren. Voorlopig zoekt Millingen dus te naar een partner om samen een nieuwe gemeente te vormen. En daarom stuurde burgemeester Marianne Schuurmans onlangs een brief naar de statenleden van de provincie Gelderland. Met de vraag: kunnen jullie ons alsjeblieft helpen? De grootste partij in Gelderland, de VVD, staat er welwillend tegenover. Wie schildert vandaag ons appeltje? Vandaag uh, Jozef Asghari, docent aan de Avans Hogeschool en publicist. Jozef, jij wil uh, gaan praten met Dick Zwaab, de bekende hersenonderzoeker. Ja, en uh, wat is jouw uh, probleem? Nou, probleem, ik heb geen probleem met Dick Zwaab, uh, wel met zijn mensbeeld. Uh, ik ben ook blij dat zijn boek niet vertaald is in het Arabisch... want anders zou dat vrijheidsdenken geen uh, stimulans krijgen nu. Uh, wat je nu ziet bijvoorbeeld overal in de Arabische wereld... Dat's, uh, voor vrijheid uh, vechten en daarvoor in opstand komen. Uh, dat staat eigenlijk haaks op het idee van Dick Swap... is dat wij, ja, vrije wil, dat, dat is een illusie. En uh, als ik iets mag zeggen, uh, het is denk ik ruim duizend jaar geleden... dat we iets zien uh, in de Arabische wereld waar mensen het lot in eigen handen nemen. Dus het idee dat er een vrije wil is, dat ze, dat ze mensen kunnen kiezen... Uh, die de macht kan uitoefenen... En um, nou ja, goed, daarom ben ik blij dat zijn boek nog niet in, Ara in het Arabisch vertaald nee. uh, okay, is. Want jij zegt eigenlijk, <laughs> Jozef, in de, in, in de Arabische wereld zie je nou juist bij uitstek dat mensen wel in staat zijn om het lot in eindelijk. eigen handen te nemen. Ja. eindelijk. Oké, okay. ja. nou laten we Dick Swaap er eens even bij halen. Goedemiddag, meneer Swaap. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Askari, die uh, zegt: uh, We zien nu in het Midden-Oosten dat mensen in staat zijn om hun lot in eigen handen te nemen. En in uw boek staat iets heel anders. Ja, ik, eh, ik denk dat hier twee begrippen door elkaar gehaald worden. Vrijheid en vrije wil. En eh, voor vrijheid, voor je vrij kunnen uiten. Datgene zeggen wat je, wat je wil zeggen. En eh, daarvoor niet vervolgd worden. Heb je democratie nodig. En eh, dat is eh, helemaal niet tegenstrijdig met het gebrek aan vrije wil wat we allemaal hebben. Maar ik, ik maak even u onderbreken, minister Swaab. Ik ben zelf opgevoed hè, met het idee van dat ik helemaal niks te vertellen heb over het leven. Hè. Dat Allah alles bepaalt. Het lijkt een beetje op uw stelligheid eigenlijk... dat alles ligt aan de chemische omgeving in de hersenen. Of in ieder geval heel veel daarvan. En dat de, de impact van de opvoeding en cultuur minimaal is. Hè. Terwijl ik draai het eigenlijk om. En ik zeg, nou ja, het zal best wel zo zijn dat heel veel vast ligt. Dat het een soort universele grammatica in ons hoofd zit... Maar dat input altijd nog afhankelijk is van hoe, hoe je opgevoed wordt. En als je ziet in, in het Midden-Oosten, in de Arabische wereld... het idee van, ja, Allah bepaalt toch alles... dus je hoeft niet in te grijpen... Dat, dat, dan krijg je meer dat fatalistisch denken. En ik snap u uh, onderscheid wel vrije wil en vrijheid... maar die hebben wel een link met elkaar. Meneer Swaap, uw reactie? Um, ja, als Allah alles bepaalt, dan, uh, dan ben je niet vrij. Dat klopt. Maar als alles, uh, door hersenen bepaald, dan, als alles door de hersenen wordt bepaald, dan ben je ook niet vrij. Nou ja, we hebben allemaal ons eigen brein. En uh, dat eigen brein kan dus uh, uiten wat uh, dat eigen brein uh, vindt dat uh, noodzakelijk is, een ideeën uiten. Um, en dat wil helemaal niet zeggen dat uh, dat uh, ingekort moet worden door, uh, door de omgeving. Maar okay. ons brein is dat een soort Allah, is dat, uh, want ik probeer het een beetje te begrijpen, is ons brein een soort Allah? Nou kijk, het, uh, <laughs> wat Frije wat, uh, wat wil, uh, wil zeggen is dat je geen um, uh, drempels hebt bij het nemen van je beslissingen. Mm. Nog drempels van de omgeving, nog drempels van um, het brein zelf, in het brein zelf. Mm -hmm. En het zal duidelijk zijn dat de omgeving ons allerlei drempels oplegt. We kunnen een hoop dingen doen, niet doen die we eigenlijk zouden willen doen. Mm -hmm. Maar uh, dus wat dat betreft is de vrijheid al ingekort. En dan is uh, het brein wat uh, in de ontwikkeling bepaalde mogelijkheden, maar ook bepaalde beperkingen heeft gekregen... waardoor het ook niet uh, mogelijk is om uh, alles te doen en alles te willen oh. en alles te kunnen. Meneer Asghari, zeg... u krijgt twee keer Allah voorgeschoteld. Ja. <laughs> als ik dit ja, zo beluister. Ja. Nee, ik, ik, ik zie eigenlijk uh, even grofweg twee culturen in deze wereld. Daar waar vrijheid heel dominant is, dat is met name in de westerse wereld het geval... En daar waar respect voor de autoriteiten, voor de Koran, voor de bronnen, voor de gewoontes van vroeger. En mijn conclusie is, en dat is een beetje een stuk van mijn le levenservaring... maar ik dacht u niet uit als hersensonderzoeker, want ik heb heel veel respect voor u... is daar waar men heel veel respect heeft voor de autoriteiten en voor de kennis van vroeger... is dat men helemaal niet vooruit komt, dus de, de hersenen helemaal niet prikkelt. Ja, en Arabieren dat, dat hebben... zich ook. een situatie natuurlijk niet alleen in de... Arabische landen, en eh, zoals het, het, eh, het, het gehoofd brengt met ja. zich mee dat je vroeg ingeprint krijgt een aantal regels waar je aan moet houden en hmm. een aantal uh, gewoontes uh, ja. uh, die gehandhaafd worden. En repressie uh, uh, wordt op ja. die manier ingeprint in een ja. hele vroege leeftijd hmm. en dat beperkt de vrijheid uh, en dat, dat is een mechanisme wat we inprinting noemen, maar dat beperkt de vrijheid van het individu. Ja, even ja. nog naar het punt van, van meneer Askari. Want, uh, Jozef, als ik jou goed begrijp, zeg jij ook van: ik wil er nou juist voor pleiten dat ik wel vrije wil heb en dat ik wel in ja. staat ben om dingen anders te doen dan misschien mijn omgeving ja. denkt, of misschien mijn hersenen zelfs denken. Zeker. Is uh, dat mogelijk, meneer Swaap? Ja, maar uh, ik. Nogmaals, hij haalt door elkaar de vrije wil en de vrijheid. De vrijheid wil zeggen dat je kunt uh, permitteren om kritiek te leveren... om dingen te zeggen die tegen het bestuur ingaan. Uh, keuzes kunnen maken. Uh, dat wordt gegarandeerd door een democratie. En uh, repressie van een uh, geloof wat zo uh, sterk is, gaat daar tegen in... Um, maar er zit toch een sterk verband tussen vrije wil en vrijheid. Door Vrije wil is het ook zelf keuzes kunnen maken. Tussen jouw de rangs drinken of uh, iets anders. Ja. En, en vrijheid is, is, ik snap wat u bedoelt, in een democratisch land meer gewaar wordt. Maar als ik u even een anekdote mag vertellen. Arabieren vroegen ook duizend jaar geleden ongeveer zich af... waarom die uh, Franken, dat zijn de, de huidige Europeanen... in de dunkel, donkere middeleeuwen zo achterliepen... Het waren hè, op die moslims die zo beschaafd ja. waren. En de conclusie was dat die hersencellen hier in het noorden... te weinig geactiveerd werden omdat het te koud was. En ja. rond het Middellandse ja. zeegebied was er een ja. heel mooi klimaat... waarin de beschaving zich uh, uh, tot, tot, tot bloei kon komen. En ja. het probleem met, met u al, Fatih, vind ik... en ik heb heel veel respect nog normaal voor uw onderzoek, wat u doet... is als u een mensbeeld het doordringt tot de Arabische wereld nu... ja, dan gaan ze onmiddellijk ophouden met op de barricade staan. Want ja, als je niet zelf kunt bepalen, zelf kunt kiezen... je eigen leven inrichten... en dan heb ik het niet alleen maar over hè, de, de democratische verwovenheden... maar ook je eigen spiritualiteit kunt laten zien... je eigen moslimidentiteit op een andere manier dan normaal... ja, dan, dan zie ik het heel somber in. U, u heeft een schrale boodschap wat dat betreft. heeft u de hoofdstukken in mijn boek gelezen over religie. Uh, ik heb met name gefocust op die vrije wil. Ja, je ja, zegt nou, ik val je ja, door de man. Lees het ook ah. eerst er kritiek op is. Ja. Dat is het probleem wat hij heeft. Mensen opeens komen met een bepaald idee. wat ze niet aanstaan in een hoofdstuk. En ik zou zeggen, lees eens verder. En uh, kijk eens, want uh, ik heb uh, ja duidelijk kritiek op uh, al die systemen die zorgen voor repressie. En uh, daar hoort uh, religie bij. Maar u verkondigt toch ook een waarheid als een koel? Ik bedoel, die stelligheid waarmee, waarmee u zegt van... ja, er is geen vrije wil, of eh, vrije wil is een illusie... is toch ook een waarheid die andere fundamentalisten toch ook prediken? Sorry dat ik het zeg hoor, maar... Nee, nee, nee. Dat, nee, dat, nee, nee. Nee, nee, nogmaals, uh, u haalt echt een aantal dingen door elkaar heen. En ik uh, raad u aan om het boek gewoon goed te lezen en uit te lezen. Hoe moeilijk dat ook is. <laughs> Heeft u zo'n mooie boek geschreven? Nog even meneer Swaap, want even nog even dat punt van... De gemakkelijke, de gemakkelijke kritiek, even, even, even dat, dat punt heb... nog van die Arabische wereld. Uh, ja. Wat uh, Yusuf Afkari zegt. Mensen willen daar natuurlijk wel ook hun leven veranderen. Hun lot in eigen handen nemen. Ja. Is dat volgens uw boek wat ik, ik geef eerlijk toe, niet gelezen heb, mogelijk? Ja, natuurlijk. Ik ben zeer op de democratie hier en uh, ik gun dat iedereen overal over de wereld. Okay. En de scheiding van kerk en staat vind ik buitengewoon belangrijk. Dat gun ik ook iedereen overal over de wereld. Oké, okay, is helder. Jozef, ben je een beetje overtuigd door meneer Swaap? Uh, ja, ik denk, ik denk dat wij... Kijk, uh, uh, daar is één zin waar ik uh, die brug wil maken met meneer Swaap... waar we het met elkaar eens zijn. En is dat in de cultuur waar men uh, leert wat te denken ja die uh, daar krijg je iets minder bloei dan in de cultuur uh, waar men leert hoe te denken daar dat zijn we is, de denkendheid ook een belangrijke zin geven oh, okay. elkaar dat, een hand en wat belangrijk is dat uh, <laughs> nou, dat, uh, dat ligt in die zin okay. je moet Ach, okay. leren uh, dat uh, ja, je eigen spoor te trekken en uh, okay. je moet niet ge programmeerd worden in je volgende ontwikkeling... Uh, ...door okay. een repressief uh, systeem. Nou, okay, okay, mooie laatste van. woorden, meneer ja. Swaap. Hart, hartelijk ja. dank u daarvoor, uh, Dick Swaap en uh, Jozef Asgari. En zij schilden een appeltje en wij uh, eindigen daarmee. Deze Daar uitzending van Dit is de Dag. Ik verwijs nog even naar de website, dit is de dag. Nu Kunt u dingen teruglezen, terugluisteren. Zometeen na het nieuws van hoofd vier. Tesselblok van de VPRO. Ja. Wat gaan jullie doen? Hallo, goedemiddag. In Villa Vepiero gaan wij het natuurlijk hebben... over de Nederlandse deelname aan NAVO-acties in Libië... en over de verdeeldheid van dat bondgenootschap. En terwijl alle ogen in de wereld gericht zijn op Libië in Noord-Afrika... is er een West-Afrikaans land, Ivoorkust... waar de toestand enorm escaleert. De Verenigde Naties hebben het over oorlogsmisdaden... die daar gepleegd worden tussen de strijdende partijen... en over het feit dat het land echt op het punt staat van een burgeroorlog. Dat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 Elisabeth Taylor is 79 jaar geworden. En Turkije gaat meedoen aan de NAVO-actie... om naleving van het wapenembargo tegen Libië te controleren. De Turken sturen vijf oorlogsschepen en een onderzeeën naar de Middellandse Zee. Ook 15 andere NAVO-landen hebben een bijdrage toegezegd. De Verenigde Staten willen de eindverantwoordelijkheid... voor de operatie tegen Libië overdragen aan de NAVO. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. De avondspits is begonnen. Twee files vallen op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... staat tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. En in het zuiden op de A58 van Breda naar Tilburg... tussen knooppunt Galder en knooppunt sint Annabos 6 kilometer. Ook daar gebeurde een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tessel Blok en Alice de Bruin. Hele goeiemiddag, twee minuten over half vier. Welkom bij Villa VPRO. We gaan het hebben veel over buitenland, zoals u van ons gewend bent op de woensdag. We gaan het hebben natuurlijk over Libië, hoe kan het ook anders? We gaan het hebben over de onrust in Jemen en de onrust in Ivoorkust. staat op het punt van een burgeroorlog. En wat gebeurt er dan? Dan gaan een heleboel mensen op de vlucht. En ook daar gaan we het over hebben, over die vluchtelingenstromen... met Heinde Haas. Hij is specialist Noord-Afrikaanse migratie. Zometeen hoort u hem. En als u meer informatie wilt, of deze uitzending wil zien... wat dat kan ook, ga dan naar onze website www.vlavpro.nl Dit is radio 1, Villa VPRO. En we beginnen in Jemen. Daar werd afgelopen vrijdag met scherp geschoten op demonstranten. En dat was een voorlopig dieptepunt als het gaat om het geweld. Daar vielen 50 doden. Uh, daarna zegden een aantal generaals van het leger... hun steun aan president Saleh van Jemen op. Er is dus verdeeldheid in het leger. En vandaag besloot het parlement om dezezelfde president Saleh... vergaande bevoegdheden te geven om zich te wapenen tegen de demonstranten. We hebben aan de telefoon Judith Spiegel, journaliste vanuit de hoofdstad Sana. Goedemiddag, Judith. Goedemiddag. Wat, wat houden die nieuwe bevoegdheden die het parlement aan president Saleh gegeven heeft precies in? Nou, daar weet ik ook nog niet het fijne van. Maar wat er in ieder geval uh, onder zal vallen is eigenlijk gewoon dat hij uh, alle macht krijgt die hij maar wil hebben. Een van de dingen die daaronder onder zullen kunnen gaan vallen is een, uh, in een avondklok. Mm -hmm. Dat ligt eigenlijk wel voor de hand. Uh, een ander is een verbod op wapens dragen, vooral ook tijdens die... Dat was nu al zo. Nu had er een avondklok, maar die gold dan alleen voor het dragen van wapens tijdens de avond. Ja. Le leek mij persoonlijk altijd wel een handige regel, maar... Het is eigenlijk nog zeker niet helemaal duidelijk wat er nou precies onder die, die noodtoestand gaat vallen. Nee, want er wordt hier hier, hier, we sijpel... een avondklok om... hier sijpelen de berichten door dat de hele grondwet gewoon geheel en al opgeschort is voorlopig. Ja, nee, ik heb ook begrepen dat alle wetgeving er nog in opgekort is. Ja. Maar dan moet je wel bedenken dat Jemen nou sowieso niet het land is... <laughs> waar de wetgeving van wetten heel hoog in het vaandel staat. Dus hoeveel, hoeveel dit nou in de praktijk precies gaat uh, opleveren... dat blijft een beetje de vraag. Ja, want de vraag is natuurlijk... kan daarmee het presidentschap van uh, president Saleh gered worden? Wat, wat denk jij? Nou, ik vraag me dat af... Wat ik denk, wat, dat is ook een beetje nu de gevoel hier, hè, wat hij ermee wil bereiken. In eerste instantie waarschijnlijk is dat uh, tentenkamp bij de universiteit, dus waar die demonstranten al maanden uh, bivakeren, om dat op te rollen. Want dat is natuurlijk wel handig als je een avondklok instelt en mensen zijn s'avonds nog altijd op dat terrein. Ja, dan heb je een stok in de hand om ze, om ze daarvan af te halen en om eigenlijk dat tentenkamp op te rollen. Hm. Maar zelf zegt hij dat het vooral bedoeld is om wapenbezit een bezit uh, team te smoren. Nu heeft een, een deel van het leger, of althans een aantal generaals, niet onbelangrijke generaals, heeft, uh, is eigenlijk overgelopen naar de, naar de demonstranten. Dat moet, hem toch, uh, uh, dat moet voor enige onrust zorgen bij hem. Ja, ik denk dat ik denk dat, dat grote onrust bij hem, bij hem uh, heeft gezorgd. En ik denk dat alles wat je nu ziet gebeuren daar ook gewoon mee te maken heeft... Het lijkt toch een beetje een kat in het nauw die, die, die nog allerlei dingen verzint. Zoals gisteren heeft hij natuurlijk ook weer een voorstel gedaan om het einde van het jaar af te treden. Maar dat voorstel accepteert niemand, omdat hij zegt, ja, we geloven jou niet. Hè. We horen al jarenlang dit soort beloften, die je toch nooit na. Nu vandaag weer dit. Uh, het lijkt er sterk op dat hij eigenlijk in de hoek gedrongen is. Alleen de vraag is of deze man vanuit die hoek gaat schieten... Mm. Of dat hij uh, het veld alsnog ruim. Dat is de grote, grote vraag. Ja, en, en hoe wordt er dan gereageerd op dit moment in Jemen op, op deze laatste berichten? Nou, ik vind de situatie best gespannen nou weer. En gek genoeg was het na eergisteren, ja, dus na het overlopen van de generaals, was er weer een soort euforische stemming. Iedereen zag het weer helemaal zitten. Uh, dit was het begin van het einde. En nu vandaag uh, merk ik weer dat, dat mensen weer gespannener worden. Ook omdat er geruchten gaan dat de demonstranten... ...vrijdag uh, willen gaan marcheren richting het presidentieel paleis. Of wat waar is, weet ik niet hoor, want die geruchten gaan al veel langer. Maar het mm -hmm. idee is dan hè, dat ze dan gesteund zouden worden door dat overgelopen legeronderdeel... ...en dan het leger tegen gaan komen bij het paleis van de president. Maar het ook een land vol verhalen en vol speculaties... ...en dat is natuurlijk nu helemaal op een hoogtepunt. Yeah. Maar in het algemeen is de situatie gespannen en ik heb zeker vandaag... Ik voel dat nu ongeveer echt alle buitenlanders het land verlaten. En jij houdt stand? Jij ja, houdt al stand. Ja. In een soort Asterix. Stel je voor, stel je voor dat, dat Saleh het veld ruimt. Uh, met geweld of zonder geweld. Wie, wie staat er dan eigenlijk te trappelen om, om in dat gat wat er dan ontstaat te springen? Er wordt hier natuurlijk enorm gespeculeerd in het Westen. Al-Qaeda is daar nogal goed vertegenwoordigd in Jemen. Dat dat wel eens extreem islamistische groeperingen zouden kunnen zijn. Ja, maar dat... Kijk, sowieso is het een feit, en dat is wel gewoon een feit, dat er een gat zal vallen. Er is gewoon nu geen sterke man, ook niet naar voren geschoven door de demonstranten, waarom iedereen zegt, hé, hey, daar hebben we een nieuwe president. En daar staan wij met z'n allen reuzen achter. En er liefst natuurlijk dan ook nog de internationale gemeenschap. Maar de kans dat Al-Qaeda in dat gat gaat springen, is... Uh... Ik durf daar niet heel, heel... Ja, ik daar natuurlijk niet een um, verproefuitspraak over mm -hmm. te doen, omdat het hele onderwerp Al-Qaeda... In Jemen eigenlijk helemaal niet zo stil. Natuurlijk is er Al-Qaeda en natuurlijk uh, profiteert misschien Al-Qaeda van chaos. Maar daar staat tegenover dat uh, het helemaal niet zo duidelijk is hoe groot die groep Al-Qaeda-aanhangers nou is. Het wordt eigenlijk gezegd een handjevol, misschien 300, 400. En in het algemeen zijn Jemenieten helemaal geen aanhangers van Al-Qaeda. Zoveel afschuwen Al-Qaeda eigenlijk heel erg. En zeggen altijd van je kijkt dat Al-Qaeda-probleem, dat heeft Ali Abdullah Salah net zo goed gecreëerd. En daar heeft hij ook expres gedaan om steun, militair, financiële ja. steun van de Verenigde Staten binnen te halen. Ja, oké. Okay. Ik las gisteren iemand. Ja, ja Neve, je wilde nog wat zeggen? Ja, nou, ik las gisteren toevallig een stuk waarin iemand zei, nou luister, de maffia komt ook uit Italië. Maar wil dat dan meteen zeggen dat een heel land uh, eh, daarachter staat en dat er een land ten gronde gaat richten? Of uh, de kokokslem in Amerika? Ja, ja. En dat vond ik wel een aardige. Weet je, Dus een klein groepje en het is niet zo dat heel Jemen een groot Al-Qaeda-aanhanger is. Oké. Okay. Goed, Judith Spiegel hoorde u vanuit de hoofdstad Sana in Jemen. Dankjewel, Judith. Ja, de vraag is natuurlijk, komt er nou wel of geen uh, grote vluchtelingenstroom op gang door de onrust uh, in Noord-Afrika? Italiaanse politici uh, zeiden al paniek over een uh, verwachte stroom. En uh, kolonel Gaddafi dreigde ermee Europa met migranten te zullen overspoelen als hij uit het zadel zou worden gewipt. Nou, degene die dit uh, misschien echt weet is Heinde de Haas. Hij is specialist Noord-Afrikaanse migratie aan het Internationale Migratie Instituut van de Universiteit van Oxford. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer de Haas, de afgelopen weken zijn er natuurlijk al grote aantallen vluchtelingen aangekomen hè, op het eiland Lampedusa. Uh, geeft dat eigenlijk niet aan dat Gaddafi gewoon gelijk krijgt? Nee, ik denk helemaal niet. Uh, de, zeg maar, ik denk dat je een heel belangrijk onderscheid moet maken tussen vluchtelingen, mensen die op dit moment Libië uitproberen te komen. Wat met name arbeidsmigranten zijn uit landen als Egypte, Tunesië, maar ook uit Sub-Sahara-Afrika. En de meer reguliere bootmigratie, die elk jaar, met name in het voorjaar, plaatsvindt vanuit Tunesië naar Lampedusa. En die twee zaken moet je dus niet door elkaar halen. Oh. En de migratie die wij op dit moment zien naar Lampedusa, waar nu uh, de Italiaanse regering uh, van zegt, dit is een bijbelse exodus. Het gaat hier om 7, 8, 9.000 uh, mensen, die natuurlijk op een eiland met 5.000 inwoners aankomen. Maar dit vindt elk jaar plaats. Maar, uh, maar dit... zoveel is dat niet, zegt u eigenlijk. Nou ja, op een totale migratiestroom van Euro naar Europa van anderhalf miljoen. is dit niet zo'n enorm aantal, inderdaad. Dus het wordt heel erg uitvergroot door de Italiaanse regering. wat een. Wat ze altijd doen. Elk voorjaar gebeurt het in Italië. En het is ook een perfecte afleidingsmanoeuvre van binnenlandse problemen. Bijvoorbeeld in dit jaar is het ook een effectief middel geweest... om de aandacht af te leiden van bijvoorbeeld seksschandalen van de regering Berlusconi. Oké, okay, maar het is dus niet zo, zegt u, dat door de onrust in Libië... de stroom inderdaad wel eens zou kunnen vergroten. Dan wil ik het niet hebben over een enorme uh, bijbelse exodus, zoals gezegd wordt. Maar ligt het niet in de reden om dat te, om dat te denken? Nou, nee, dat wel. Ik bedoel, dat zie je in feite al. Er zijn 350.000 mensen inmiddels al Libië uitge uitgevlucht. Dat zijn, zoals ik zeg, met name arbeidsmigranten... met een toenemende mate ook Libië zelf. Mm -hmm. Het punt is dat er al de overgrote meerderheid van die migranten... gewoon terug naar huis wil. Dus de veronderstelling dat iedereen naar Europa wil of kan, uh, ja, is, is een, is, heeft geen enkele basis. Dat zien we ook helemaal niet gebeuren. En natuurlijk als deze crisis voortduurt, ja. uh, als het geweld voortduurt in Libië... zul je allicht meer mensen hebben die ook proberen naar Europa te vluchten. Maar nogmaals... En wat, wat, is er, wat is er dan waar met, uh, over het verhaal? Hè, dat uh, Gaddafi een deal gesloten heeft met Italië... om ervoor te zorgen om dat, dat, um gewoon migranten tegen te houden. En dat nou. hij nu kan denken van... weet je wat, dat doe ik lekker helemaal niet meer. Sterker nog, ik zet de poortenwagenwijd open... en ik stuur ze richting Europa, ze kunnen me wat. Hij heeft al gezegd dat hij dat zal doen. Maar ik denk dat dit ook weer de waanzin van, uh, van, ja. van Gaddafi aantoont. Uiteraard, als je controles afneemt, dat zie je al in Tunesië. Een van de verklaringen voor de lichte toename van het aantal Tunesiërs... is dat het, het, het uh, Tunesische leger en de politie niet meer controleert. Uh, ja. En dat zie je, dat is natuurlijk bijna een onvermijdelijke bijkomstigheid... van democratiseringsprocessen. Dat mensen ook vrij zullen zijn om weg te gaan. Nou, dat heeft niks te maken met een Bijbelse exodus. Uh, maar Gaddafi heeft daar al sinds jaren mee gedreigd. Uh, en je ziet dat Italiaanse politici met name... maar ook andere Europese politici met dat idee spelen. Inclusief hier in Nederland Wilders heeft ook soortgelijke uitlatingen mm -hmm. gedaan... van de grote massas vluchtelingen uit Libië moeten worden opgevangen... in eigen land of in de regio. Nou, dat gebeurt al lang. En de overgrote meerderheid van die migranten die uit Libië weg wil... wil gewoon terug naar huis. Ja, dus de veronderstelling net... dat die allemaal naar Europa zullen komen. Het is natuurlijk wel waar hoe langer het geweld gaat duren... Mm -hmm. uh, uh, hoe groter de kans is dat er daadwerkelijk... Eh, ik denk dat je heel duidelijk onderscheid moet maken... Ik dus arbeidsmigranten die, en dat gebeurt al sinds 20 jaar... sinds ja. eigenlijk Zuid-Europese landen... visa's hebben ingevoerd voor uh, mensen uit Noord-Afrika... is men als het ware gedwongen om illegaal te migreren... om te kunnen werken in die tuinbouw, in de huizenbouw, in de zorg, et cetera. Dat heeft niks te maken met wat nou in Libië gebeurt. Nee, maar u bestudeert uh, die jaarlijkse migratiepatronen al ja. een hele tijd. Ik bedoel, ja. u zegt zelf van je hebt die gewone arbeidsmigranten... die heb je elk jaar, maar er is nu natuurlijk wel wat aan de hand... in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Wat wat verwacht u dan de komende maanden? Nou, dat hangt natuurlijk heel erg vanaf hoe het zich verder ontwikkelt, maar wat je vaak ziet is dat uh, Tunesië bijvoorbeeld uh, is de toerisme sector natuurlijk uh, op korte termijn uh, negatief beïnvloed door die, door die uh, revolutie, een tijdje langer zijn er geen uh, toeristen gekomen, nou, dat betekent natuurlijk dat op korte termijn er uh, meer mensen zonder werk zijn, dus op korte termijn Ja, Maar, maar dat best... zijn dan dus ook weer eigenlijk economische vluchtelingen? Nou, maar vluchtelingen ik ik... voor de oorlog ja. en de ja, onrust? Ik, ik, ik, ik, ik denk dat je het woord vluchteling... dat je er heel voorzichtig mee om moet gaan. Dat zijn, uh -huh. dat zijn arbeidsmigranten. Dat heeft niks te maken met mensen die het geweld in Libië ontvluchten... en die ook hulp nodig hebben en bescherming. En dat gebeurt op dit moment ook aan de Egyptische en aan de Tunesische grens. En daar vindt ook, vinden ook uh, de IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie... en het Vluchtelingencommissariaat van de Verenigde Naties... zijn heel actief bezig om mensen op te vangen... en uh, te proberen naar huis te kunnen laten gaan. Het echte drama overigens speelt zich uh -huh. op dit moment binnen Libië af. Je hebt heel veel... Uh, uh, arbeidsmigranten, misschien 1 miljoen, 1,5 miljoen, niemand weet de precieze aantallen, uh, uit uh, Sub-Sahara Afrika, dus landen ten zuiden van Libië, die daar vastzitten, die vaak niet eens de middelen hebben om weg te komen en die ook nog eens het risico lopen om aangezien te worden voor huurlingen. Er zijn al verschillende gevallen bekend van mensen die het slachtoffer zijn geworden van gewelddadige aanvallen. Dus de mensen die op dit moment vastzitten in Libië, dat is pas het echte probleem, die Libië niet uit kunnen en mm -hmm. bang zijn voor geweld. Oké. Okay. Goed, Heinde Haas. Hij is verbonden aan het Internationale Migratieinstituut van de Universiteit van Oxford. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. En dan is het nu tijd voor een nieuw verhaal uit onze serie. Eén minuut. Pst. Eén minuut. Soms zing ik heel goed, en soms uh, drum ik heel goed. Of ik speel heel mooi piano en ik kan ook heel goed dansen. Ik vind het ook irritant als er mensen tussendoor komen met een fietsbel bijvoorbeeld of als ik iemand tegenkom onderweg, vind ik ook jammer. Als alle stoplichten op groen staan, dan kan ik veel minder liedjes. In het publiek staan ook wel mensen die ik ken, vaak. En mijn allerliefde liedje is uh, George Michael en Elton John. Ja, dat is wel het ultieme optreedliedje in mijn hoofd. Daar heb ik de rol van George Michael, maar niet het uiterlijk. Ik ga absoluut niet makkelijk op podia staan. Maar... Het lijkt me wel heerlijk om het wel te kunnen. Ik zing nooit echt mee. Het zit echt in mijn hoofd. En ik hoef ook niet dat andere mensen het horen. Dat vind ik veel te eng. Nou, dus het publiek wordt geklapt en dan ben ik op mijn werk. Ah, ik heb drie uur geleden opgehouden met roken. Misschien heb ik nog steeds hoop op mijn verbrande soap. Maar dan weer, hoe is het? Ik heb een sigaret in mijn mond, yo, down I go. Nobody here to judge me though Nobody here to stop me, no Walking down the road with my megaphone My pants down low My big hat on and y'all Notice I've been flown on these roads for a long time Notice I've been throwing shows as I go by We were so fine, you would hold me in the night And if there be a one-way ticket to those days I'ma jump up, go get it and go away Yes, I go away and if you'd hold me in the night Keep on looking, keep on looking in your mirror to the ground. think thinking what's there to deliver if there ain't no one around, and if there's no one here to give you what you lost and haven't found. Well then it's clear to me why you want me is fell in love with sound. I just don't, I don't get it, don't get it. Just let me know, don't get it, don't get it. Just help me out, don't get it now. I'm all out, out of words and out of sound.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 Scribbling this and I'm scribbling that Scribbling this and I'm scribbling that I Pity the fool that ain't skipping the track Cause yo, this is what you get, man This is a track I don't give a damn if you thinkin' it's wax so yo, let up another one People are sleeping Let up another one People are dreaming Let up another one Nobody sees me Let up another one You keep on looking Keep on looking In your mirror to the ground you think what's there to deliver if there ain't no one around and if there's no one here to give you what you've lost and haven't found well then it's clear to me why you and me just fell in love with sound But I don't get it don't get it just let me know For those who need it the most, let us lead them home, all them bleeding souls. Although we don't know, cause the reason gone today. Easy coming and easy going now. I'm scribbling this and I'm scribbling that, huh? Scribbling this and I'm scribbling that. Komt dit bandje, chef special met scribbling? En als u meer wilt weten over dit bandje of het nummer nog eens wat terugluisteren, ga dan naar Luisterpaal.nl. Ja, terwijl de ogen van de wereld zich richten op het uh, noordelijk gelegen Libië... loopt het in het West-Afrikaanse land Ivoorkust steeds meer uit de hand. Na de verkiezing van uh, Alassane Ouattara in november tot president... en de erkenning daarvan van de internationale gemeenschap... weigde de zittende president de uitslag te aanvaarden. En nu heeft het land twee presidenten. Nou, afgelopen vrijdag uh, was er veel onrust. Uh, toen uh, vielen er meer dan 25 doden. De VN spreekt dan ook van een oorlogsmisdaad. En de International Crime... Crisis Group waarschuwt voor een Liberiaans scenario. Hiermee verwijst het natuurlijk naar de burgeroorlog in buurland Liberia. Pauline Baks aan de telefoon, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat merkt u daar eigenlijk van? Escaleert het echt zo erg? Ja, het is erg. In verschillende wijken van Abidjan, dat is de grote stad, de grootste stad van Ivorcus, ongeveer 4 miljoen inwoners. En daar wordt die strijd tussen die presidenten als het ware uitgevochten. Uh, niet overal, maar wel in bepaalde plekken. En hier hebben de orderdiensten de macht, dat zijn dus de zandarmes, de politie en militairen. Die staan nog achter het bakbo, de zittende president die niet weg wil. En die houden behoorlijk huis onder burgers. Dat, uh, zijn natuurlijk, die zijn het zwakst, dat is het makkelijkste doelwit. En zij hebben al weken last van een intimidatie en een terreurcampagne. En wat betekent dat uh, in de praktijk? Dat betekent dat bijvoorbeeld moskees zijn aangevallen. De afgelopen week zijn twee imams doodgeschoten... door onbekende, uh, bewapende mannen... die een moskee binnenvielen en het vuur openden. En in sommige wijken... Uh, er komen milities soms langs en dan wordt ineens het vuur geopend op mensen die op straat zijn. Er vallen een paar doden. En de staatstelevisie laat die lijken dan soms zien. En zegt van kijk, het waren rebellen die probeerden onze president aan te vallen. Zij staan achter Wattara en het is maar goed dat we ze hebben gepakt. Um, ja, dat, dat, dat soort uh, incidenten, die gebeuren de hele tijd. En wat kan Wattara, dat is dus de gekozen, officieel gekozen president, wat kan hij hier tegenover stellen? Hij kan er heel weinig tegenover stellen, want hij zit uh, opgesloten in een hotel... ...dat onder bewaking staat van de Verenigde Naties. Die hebben daar zo'n duizend soldaten omheen gezet. Dus hij heeft een uh, kabinet samengesteld en regeert eigenlijk per verklaring. Dus we geven veel verklaringen uit en uh, proberen ook veel druk uit te oefenen... ...op de internationale gemeenschap om in te grijpen. Maar fysiek kunnen ze heel weinig doen, zolang het leger achter het staat. Ja, en, en, en, en daar sluiten zich ook steeds meer jongeren bij aan, heb ik begrepen. Ja, nou eigenlijk valt het leger steeds meer uiteen. Want de situatie is vrij verwarrend, omdat er in een bepaalde stadswijk drie weken geleden een onzichtbaar commando is opgestaan. Zo noemen zij zichzelf en de bevolking ook, want ze wisten niet zo goed wie die mensen waren. Mm -hmm. En die hebben die stadswijk als het ware veroverd op de mannen van Bakbo. Nou, een hoop mensen van het leger die moesten daar gaan vechten, die wilden dat helemaal niet. En die zijn van kanten veranderd, dus die hebben een uniform uitgetrokken en hebben zich aan de kant van Wattera geschaard. En nou, die stadswijk is dus eigenlijk meer of meer onbegaanbaar geworden uh, voor gewone burgers en dus ook voor het leger. En uh, ja, tegelijkertijd uh, zien we in andere wijken dat het leger en de milities uh, nu wel huishouden en... Uh, Blijkbaar is de steun binnen het leger toch zover ver afgekalfd... dat Barbo nu de hulp heeft van werkloze jongeren. Die heeft hij opgeroepen om zich in te komen schrijven voor een baan bij het leger. Dat is afgelopen maandag gebeurd. Ja, en Dus er zijn in grote getallen opgekomen, hè? Ja, er waren duizenden jongeren die daar voor de poort staan. En het is natuurlijk niet alleen maar om... Het land en de republiek te verdedigen. Zoals we dat dan zo mooi op televisie zeggen. Ja, ook omdat ja, er is een enorme jeugdwerkeloosheid hier. En een baan in het leger is eigenlijk een baan voor het leven. Dus veel jongeren die komen ook af op de, het vooruitzicht van uh, ja, een baan. Ja, je, Maar kun je daaruit opmaken dat, dat die uh, Bakbo eigenlijk de confrontatie kiest? En, en, en die, hij, hij wil van geen wijken weten. Dus hoe ziet u wat dat betreft de toekomst? Ja, het is. Het is een hele gevaarlijke situatie, omdat Bakbo, uh, wat ik eerder zei, eigenlijk het de zwakste doelwitten uitkiest. En dat zijn hier de immigranten. Ivorcus heeft zo'n 4 miljoen gastarbeiders uit omringende West-Afrikaanse landen. En die worden nu afgeschilderd als zijn de rebellen die voor Wattara vechten. En dus veel Malinezen, Burkinezen en uh, mensen uit Niger, die worden dus aangevallen door milities of jongeren die achter Bakbo staan. Die zijn hun leven eigenlijk niet zeker. Um, ja, dus hebben milities en uit, een uitbreidend leger dat ook tegelijkertijd uit elkaar aan het vallen is. En dan krijg je eigenlijk allerlei gewapende mannen in de stad... Um, ja, die gewoon een wapen hebben en dat kunnen gebruiken wanneer ze maar willen. U zei al, uh, Watara zelf kan terug doen. Die zit opgesloten in een hotel, probeert van daaruit te regeren... en de wereld op zijn hand te krijgen. En dat hotel wordt bewaakt door de Verenigde Natiesoldaten. Want de Verenigde Naties zit daar gewoon met troepen. Waarom gebeurt er eigenlijk van, vanuit de internationale gemeenschap niks? Ze ja, doen niks terug. Nee, ze doen niks terug. De vraag is, uh, die wordt mij ook heel vaak gesteld hier door mensen die zich afvragen. Ten eerste, uh, er zijn binnenkort bijna 6.000 troepen van de Verenigde Naties in Abidjan. Die hebben panzerwagens, die zijn gewapend. Dus die zouden theoretisch die burgers moeten komen beschermen door, zich te, te, ja, door het leger zeg maar, af te weren. Maar dat betekent wel dat ze op het leger moeten schieten. Mm -hmm. En het leger schiet zelf al op de VN. Dus de VN zit in een hele lastige situatie... En zit altijd vast aan het idee dat ze neutraal moeten zijn. Dus zelf het vuur openen op, het, op een leger van een land... dat is al een hele tricky uh, situatie en dat durven ze toch niet zo goed aan. En tegelijkertijd, ja, wat er is in december al erkend... door eigenlijk de hele wereld, ook door alle Afrikaanse landen... als president van Ivoorkust En men vraagt zich af, van, ja, waarom uh, wordt er hier dan niet ingegrepen? Want ja, afgelopen weken zijn er zo. Tientallen, zo niet honderden doden gevallen. En hmm. ja, niemand doet eigenlijk iets. En je hebt het over die honderden doden. Hebben we het nog niet eens over de honderdduizenden vluchtelingen. die natuurlijk uh, nu ook alweer de grens proberen, zullen proberen over te komen naar de buurlanden. Hoe, uh, hoeveel mensen proberen het land ont te ontkomen nu? Ja, dan zit je altijd met, uh, met schattingen. Uh, de VN-vluchtelingenorganisatie Schat dus. uh, heeft mensen in Liberia zitten. Dus die proberen een idee te krijgen. hoeveel mensen in het westen van die volk de grens over zijn getrokken. Dan kom je op een schatting van uh, 70.000 ongeveer. Uh, alleen wat erger is, hier in Abidjan zelf, door dat hele lukrake geweld en die hele sfeer van angst en onzekerheid die hier hangt, zijn de afgelopen uh, vier, vijf dagen beginnen mensen de stad uit te trekken. Mm -hmm. En dat betekent dus duizenden mensen die naar het busstation gaan, in het midden van de stad een kaartje proberen te kopen en gewoon naar hun dorp gaan of naar hun ouders, maar in ieder geval de stad uit. Maakt niet uit waar naartoe. Ja, en... Pauline, ben jij van plan zelf te blijven in de stad of überhaupt in het land? Nou, tot nu toe uh, gaat het nog uh, oké. Okay. Ik zal niet zeggen dat het een uh, geweldige sfeer is. Uh, in totaal niet. Uh, de meeste mensen gaan s'avonds uh, de deur niet uit. Ik ook niet. En overdag is het altijd toch een beetje opletten wat je om je heen uh, ziet. Uh, het is vooral als Bakbo echt de confrontatie opzoekt, wat hij allemaal aan het doen is. Dus bijvoorbeeld door moskees aan te vallen in de hoop. Dat zo uh, mensen in kerken gaan aanvallen, bijvoorbeeld. Want watara is een moslim. Daarom, doet hij, uh, daarom gebruikt hij die strategie. Als hij uh, verder gaat in die confrontatie. en al die jongeren in het leger gaat inschrijven. en hen een kalastoef geeft. en zegt. Gaan jullie maar lekker de straat op. dan vertrek jij ook. Dan wordt het hier gevaarlijk. Pauline Baks, dankjewel. vanuit uh, Abidjan. En dan spraken we over het West-Afrikaanse land Ivoorkust. Zometeen zijn we bij u terug met het buitenlandpanel na het nieuws. Tot dan. Vanavond, 7 uur. Hoe meer ik mij in de Koran verdiepte, hoe meer ik de hadith ging lezen... hoe meer ik allerlei boeken eromheen ging lezen, hoe minder ik erin ging geloven. Hafid Bouaza. Ik ben schrijver en vertaler. Luister naar kunststof. Ik heb gewoon gezegd: kijk, dit is een verschil tussen of ik geloof in Islam, of ik geloof of Allah bestaat of niet. En of ik van jullie hou of niet. Vanavond van 7 tot 8. Hafid Bouazza. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open Huizendag.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 Een weldadig en blijmoedig werk van eindeloze schoonheid. Kom luisteren naar het Nederlands Filharmonisch Orkest in het Concertgebouw. 26 en 29 maart. Bestel snel op orkest.nl. Dit is Radio 1.